Goedenavond, ik ben Eva Floon. Minister Van Wil heeft in de Kamer uitgelegd... waarom hij de Amerikaanse aanval in Venezuela nog niet veroordeelt. Hij zegt dat Europa de steun van Amerika hard nodig heeft. De Kamer wil intussen wel dat hij die actie afkeurt. Ja, de Amerikaanse Senaat heeft intussen een resolutie goedgekeurd... die de mogelijkheden van president Trump om Venezuela nog eens aan te vallen... moet inperken. Toch is de kans klein dat die ook echt wordt aangenomen... omdat Trump zelf een vetorecht heeft. Zoals het er nu naar uitziet, cancelt KLM morgen 80 vluchten vanwege het winterse weer. De afgelopen dagen werden er ook steeds vluchten geannuleerd... en vanmorgen was er dan ook nog een stroomstoring. Daardoor werden de rijen nog langer dan ze al waren. En veel sporthallen en zwembaden gaan uit voorzorg dicht... omdat er veel sneeuw op het dak ligt. En het is niet zeker dat die daken dat allemaal houden. Vanaf hoeveel sneeuw het precies gevaarlijk is... is moeilijk te zeggen, want niet alle sneeuw weegt evenveel. Als het nieuwe sneeuw is, weegt het een stuk minder... dan wanneer het er al een tijdje licht aangedrukt is... ontdooid is en weer bevoren is. Ja, dat zegt een expert tegen de NOS. Nou, dan dat uh, lang verwachte weer nog. Het gaat vannacht dus weer flink sneeuwen in het noorden en ook hard waaien. Vanaf 12 uur geldt daarom code oranje daar. Morgenmiddag valt er dan in het hele land weer sneeuw... en dan is het 0 tot 4 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Verkeer dan zonder vertragingen wel één flitser en die heeft Dylan. Op de A4 staat hij tussen Amsterdam en Leiden bij 16.0. <lacht> of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm?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 Zo meteen de uitslag in kip of ei. Wat was er eerder? Rabobank of de ING? Kom maar door via rap. Radio 538. Radio 538. Radio 538. Radio 538. I'm yeah.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 Een Ordinary. Het is de avondshow, bij zijn Bas en Dillen en wij spelen ons favoriete spelletje. Dat heet Kip of Ei. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Oh, maar bij. oh ik moet het weten. De kip of het ei. Spelen we iedere avond en dan is de vraag ook iedere avond in principe hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag de Rabobank of de ING? Wendy. Ja, wonder Wendy. Ben jij een beetje een spaarder of ben jij een spender? Eh, uh, nou, beide. Beide. Oh, oh beide. Ik kan een sparen, maar het lukt niet zwaar. Oh, oké. Okay. Oh, okay. okay. okay. Ik wou dat zeggen, als dat allemaal lekker naast elkaar kan bestaan. Ja, had, dat zou uh, wel heerlijk zijn. Geentje dan maar Um, nou, we spelen vandaag uh, niet voor een mooi geldbedrag... maar wel voor iets wat nog veel meer waarde heeft. Namelijk het 50 prijzenpakket <lacht> is echt emotionele, emotionele waarde. Ja, emotionele waarde ook. Uh, wat was er eerder, Rabobank of ING? En laten we eens even beginnen met ING. De iconische Oranje Bank. ING ontstond uit een fusie van een grote verzekeraar en de vroegere Postbank. Sindsdien groeide ING uit tot een internationale speler met miljoenen klanten. En een leuk detail, het uh, Leeuwen-logo komt uiteraard uit het wapen van Nederland. Dan Rabobank, die ontstond uit lokale boerenleenbanken. Dat waren kleine kredietclubs van boeren en van tuinders. En de coöperaties die groeiden uit tot een landelijke bank... met een van origine sterke focus op de voedsel- en landbouwsector. Is dit een, de, de, hebben we dit gewoon van het internet gevist? Of zeg uh, maar, dit, dit zou zo bij hun op de website kunnen staan, joh. Uh, intussen rijken ze nog veel verder dan dat. Maar de vraag is, welke was eerder? Rabobank of ING, zeg het maar Wendy. Uh, ik denk de Rabobank, uh, omdat de ING inderdaad uh, gefuseerd is. Uh, eerst in Salsi was het de Giro, toen werd het de Postbank. En uiteindelijk pas de ING. Dus die bestaat nog niet zo heel lang, tenminste in mijn. Het zal wel jaren zijn. Maar uh, ja, ik, uh, ik weet dat ik ooit ben begonnen bij de, uh, bij, de, bij de Giro toen ik 15 was. Ja? Ja. Nou, nou we gaan ze dus in ieder geval? Ja, daar ja, is helemaal heel over heel nagedacht. Normaal ja, ja. kunnen ja. mensen gokken of ze ja, googelen, ja, ja, Maar jij doet wat. wat. Andere, ja. andere mensen doen maar wat. De balans! Rabobank komt uit. 1898. Zo, ja, nou ja. Zo. Ja, en dan oh. komt. In, ja, de ING inderdaad uit 1991. Dus de Rabobank was hier uh! Ja! Zij wist alles! Ja, en het is. Ja, het is inderdaad uh, precies uh, wat je omschreef, uh, Wendy. Uh, leuk. Nou, gefeliciteerd. <laughs> ja, het is hartstikke leuk. Je, je krijgt van ons een 35-pakket en die is onbetaalbaar. Nou, dat geloof ik gelijk. Ik ben helemaal, helemaal blij. Dankjewel. Ik kijk op mijn horloge oh. en ik zie het is weer tijd. Twaalf over tien, Charles. Nu zijn Bas en delen weer en ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknapsten, wat je ziet is wat je get. Maar ze klinken als een koning.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 some solution Through all the conflict find a resolution But now we're sitting in this empty room and you're pushing me aside Maybe if we have come to some agreement A conversation deeper meaning But now it's like you're leaving me for dead We're finally out of time en voor Jack en Rivers is nieuw. We binnen nu een 30 seconden Huntrix en Golden na een kort intermezzo. Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af... is AI al grappig? Waarom staat Eva niet te springen om haar verjaardag te vieren? Omdat ze bang is dat als ze springt, haar rug in tweeën breekt. <laughs> Het antwoord is i was a ghost i was alone i told you you're so given the throne i didn't know how to believe i was the queen that I Finally live like the girl they all see. No more. Eftria. Somebody that I used to know. Heb ik het nou helemaal mis dat jij dit een verschrikkelijke plaats vindt? Um, ben er geen fan van. Nou, als een, ik vind het prima. Oh, wat ik vind heerlijk. Ik zit dan echt even zo vier en minuut... even lekker te, te jant. Ik, yeah. ik, ik, ik, uh, ik voel er niks bij. Geen positieve gedachten, geen negatieve gedachten. Oh, nee, maar ik haal hem even door de war met tot fireflies. Ja, dat is hartstikke al al leuk. Nee, Als ik, ik die, die eerste tonen van Alciri al serieal, hoor, ja. even, zal ik die er hey, bij even bijpassen? We kunnen hem niet draaien, nee. helaas. Maar uh, dat je even weet, ja. die, die, die eerste tonen. Dan, uh, iedereen die in de auto zit, weet meteen wat ik bedoel. Ja. Oh, ik krijg een kippenvel op Marlon. Nou, hoe zou dat nou? Ik vind dit zo vreselijk vreselijke niet zeggende muziek, vind ik dit. Goed. Uh, het is uh, de avondshow, Bas en Dylan. Eva, je hebt zo meteen het nieuws. Wat heb je? Nou, wie het vaakst zijn zin krijgt bij het kiezen van een babynaam. Oh, ja. Zo meteen meer. Ja. Wanneer oh, stuur je, je rekeningen naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als het padellen helemaal misgaat. Mijn partner naast me, die sloeg zijn record even tegen mijn voorhoofd aan. Maar je krijgt ja. het bloed niet meer uit je schoenen? Nee, mijn nieuwe witte schoenen. Wij betalen het rekening van 119 euro. Thanks.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 Plan uw consult op medi callnl En spreek een specialist binnen twee weken. De eerste week van het jaar was mooi. Maar wat was het koud, hè? Maar zaterdagavond wordt het heet. 5, 3, 8, The Dance Department. Tijd om het ijs te breken met de beste dance van dit moment. Je hoort nieuwe tracks van David Guetta en Adam Bayer. En te gast. de nieuwste sensatie uit Amerika: Max Styler. Styler.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 Ja, lekker. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, bij je echt Egbert Street. 5, 3, 8, Bas en Dylan. Zo meteen in het nieuws bij Eva. Wie krijgt het vaakste zin bij het kiezen van een babynaam? 5, 3, Ik wil zingen niet, nee, hey baby, don't. Undressed, je hoorde somber. Heb je nieuws, even? Ja, ik heb absoluut. Zo, aan het oh. eind van de dag... heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws... over dingen die kinderachtig zijn. Ja, want wie van ons heeft nou de populairste naam? Ja. Uh, je hebt het waarschijnlijk wel meegekregen vandaag. Uh, Noah is de populairste jongensnaam van het afgelopen jaar... en Noor de populairste meisjesnaam. Toen dacht ik, dan zoek ik ook onze namen even op... en dan valt er toch meteen iets bijzonders op. Er zijn afgelopen jaar precies evenveel Bas als dillens. Nee. Als zeg maar op hij het, op het nummer nauwkeurig... Ja, allebei 58... Oh, weinig? Wat weinig? Ja, nou ja. Wat weinig je... bassen? Ja, ja, ik nou. had eerlijk gezegd ook verwacht dat bassen... een iets gangbaardere naam zou zijn. Maar er zijn er precies evenveel. Ik denk dat het ook komt door, de, door het succes van dit programma. Nou. Ja. Dat dacht ik dus nee. ook. Want ik dacht van... Is, komt het dan vaak voor dat ja. er dan mensen vernoemd worden. Maar slechts 4,4% van de mensen... die vernoemt hun kind naar een idool. Ja. Dus die kans is klein. Maar goed, het is wel opvallend dat er precies evenveel zijn. Dat is met vriendengroepen vast overlegd. Van jij krijgt een baby en ik één. Ja, dan nummer één was en Dillen. Nee, precies. Maar hoe, uh, hoe zit dat met Eva? Want ja, die dit, is natuurlijk hartstikke populair. Precies. Ik ben wel uit de top 10 uh, inmiddels. Okay. We staan nu op plaatsje 23. Mm -hmm. 367 meiden zijn afgelopen jaar Eva genoemd. Oh, dat wel. is toch ziek veel? Maar als nog weinig. Je zou toch denken dat het om duizenden gaat. Hoeveel zo... kinderen denk jij dat er geboren worden, joh? Ja, dat weet ik niet. Nou ja, dat weet ik ook niet precies, maar... <laughs> nee, nee, ja, nee, nee, ik heb geen idee. De, de, de, de duizenden bassen. Maar ik vind zeg, maar echt... in de vijftig, ja, ik dacht... Hey, joh, dat gaat om honderden duizenden bassen, toch? Per jaar erbij. Het nee. wordt ook wel weer een hippe naam, heb ik het idee. Ja, heb je dat, dat gevoel? Hoeveel kinderen zijn er geboren? Ja, 165.000. Ja, ja, en dan zijn er maar 52 bassen. Ja, maar ja, goed, dus je hebt allemaal... Ja, nou ja, iedereen een verschillende smaak. Maar ik heb ook eens gekeken... wie krijgt er nou het vaakste zin bij het kiezen van de babynaam? Ja. Dat is toch de moeder. Toch de moeder, gemiddeld ga, gaat het tussen een lijst van twaalf namen. No. Weten jullie welke namen bij jullie in de race waren? Toen jullie een kind... Oh, oh op die oh. manier. Ja. Als in er is een lijst met twaalf. Ja, met de, die, die hebben je ouders gemiddeld. Ja, nee, ik heb dit wel eens gehoord, ja. En wat is het dan? Als ik, zeg maar, als ik dan een vrouw was geweest, dat ik dan, dan, dan, ja, dan had ik Esther geheet. Esther? Ja, dat heb ik oh. wel eens gehoord. Oh. Ja. Nee, ja, wij gingen tussen Dylan en Damien. Toen hebben ze gewoon dat allebei gedaan. Mijn naam is Dylan dat is Damien. Altijd en als ik, een, als ik een meisje was geweest... dan had ik René geheten, met dubbel E. Maar mijn vader heette René. Oh, dat was toch wel, dat was wel kut, hè, als meisje? Nee. Dat je telde heet als je pa. Ja, dat kan niet. Ik heb even gekeken vanmiddag. Geen meisje. Nee, ben ik niet. Eva, ja. dankjewel. Ja, graag gedaan.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 Waar je deze week een kans maakt op tickets voor het uitverkochte vrienden van Amstel Live. En het worden alleen maar meer vrienden. Jazeker, vandaag nog aangekondigd. Bente Somjeu, Davine Michel, Ronnie Flex, Guus Meuws, Lucas en Steve, Danny Vera, Rowan en en Noek Wolf. Het houdt niet op vanaf morgen jouw kans op kaarten weer. Feel me for you 538, Sabrina Carpenter en Espresso. Met zometeen kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Een doodsimpele quiz, daar worstel je jezelf wel doorheen. Meld um, je even aan door antwoord te geven op de volgende kwalificatievraag. Het meisje met de padel wordt tijdelijk verplaatst naar Japan. Wat is de hoofdstad van Japan? Kom maar door via de app van 538, daar kan je je antwoord insturen. Wat is de hoofdstad van Japan? Heb je het goed, kwalificeer je je wellicht en maak je kans op 100 euro dus.